Dit is Radio 1 en CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. Journalist Arnold van Brugge is nog steeds bij onze gast om verslag te doen van zijn avonturen in het Wild Westen. In het zuiden van Rusland. Het Wild Oosten, het Zuiden. Nou, wat u, er, wat u ervan wil maken. In ieder geval de Caucasus, beter bekend. Over precies een jaar beginnen daar de Olympische winterspelen in het stadje Sochi. En onze gast trekt daar nu al een aantal jaar rond om verhalen op te tekenen uit een van de meest ondergrondelijke, sprookjesachtige, maar ook armste en gewelddadigste delen van de wereld. Um, u uh, mag, ons, mag zich met ons bemoeien, dat hebben we graag. U kunt ons bellen op 0800 1121. Bent u wel eens in Rusland geweest? Heeft u daar iets meegemaakt wat u nou eindelijk eens wil delen met honderdduizenden luisteraars? Um, of bent u ooit afgereisd naar de Caucasus zelfs? Of wil u iets vragen aan Arnold van Brugge, dat mag allemaal, 0800 121. U kunt ons mailen, kazaluna.ncrv.nl, um, Twitter, hashtag Kazaluna, Facebook. Wij zijn, uh, wij zijn er klaar voor. Um, we gaan veel muziek luisteren nog, uit de streek die je hebt meegenomen, uit de Kaukasus, uh, Arnold. Zullen we eens beginnen met een, uh, met een beller die we al hebben hangen? Goedenacht, Bram. Ja, goedenacht. Uh, ik spreek met Bram. Dag, we. Ben jij ook wel eens in die regio geweest? Ja, ja zeker. Ik ben uh, als uh, uh, medewerker van een NGO... de European Institute for Democratic Participation... Uh, een aantal keren in de Caucasus geweest. Uh, met name de zuidelijke Caucasus. Dus ja? mm -hmm. Armenië, uh, Georgië en Azerbeidzjan. Ja. Uh, een beetje de veilige kant van de Caucasus uh, in die zin... <laughs> En uh, ja, ik, ik heb daar uh, ontzettend mooie ervaringen uh, gehad, in die zin. En wat deed je daar? Wat was je job? Ja, mijn, uh, mijn job, of mijn job met mijn mede-teamleden, was eigenlijk het organiseren van projecten op het gebied van uh, democratisering en uh, ja, mensenrechten. Mm -hmm brachten mensen bijeen, uh, jonge Europeanen, om uh, te leren over mensenrechten en democratie... en vooral te leren over elkaar. En daarnaast hebben we ook een aantal uh, verkiezingswaarnemingen gedaan... waaronder de laatste uh, parlementsverkiezingen in Georgië hebben gekoord. Oh, wat spannend. En, is ja. het, en alle corruptieverhalen die daar gaan en omkopingen, is, is dat waar? Of ging het er nog wel behoorlijk netjes aan toe? Nou, wat mijn uh, eigen, eigen ervaring was uh, dat de verkiezingen in Georgië redelijk transparant verliepen. Ja. En redelijk goed ook. Uh, er zijn het, je, je wordt aan alle kanten uh, gespamd met uh, allerlei uh, misstanden en dergelijke. En dat, die, zijn, die zijn er natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, en die hebben wij ook her en der wel gezien, maar. Maar over het algemeen was ons, uh, ons gevoel heel positief. We werden heel positief ontvangen. Dat was onze verkiezingswaarneming in Georgië. En, ja. Alleen al het feit Georgi... dat de tegenkandidaat uh, de verkiezing heeft kunnen winnen... zegt natuurlijk al redelijk veel. Ja, ja, ja zeker. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk al uh, heel erg toonaangevend wat dat betreft. Dat gewoon een... En een regimewisseling zonder enige, enige rumoer heeft plaatsgevonden. Want uh, Bram, je hebt het over Armenië en Georgië. Dat list dat dan weer een ander deel van de Caucasus. Niet het uh, gedeelte waar uh, Arnold heeft rondgereisd. Uh, is er is een groot verschil, Arnold, tussen dat? Nou, Georgië ken ik zelf ook redelijk goed, omdat. Ja. Uh, dat is weer een heel ander verhaal als we net niet verteld hebben. Maar in Georgië wonen heel veel vluchtelingen uit Abhazie. Ja, ja, en Abhazie ja. ligt weer ten zuiden van Sochi. En ja. dat ligt echt gewoon als je bij de schaatsstadions... waar uh, Sven Kramer straks gaat even een steen richting het zuiden gooit... dan zit je in Abhazie, zeg maar. Ja. Dus Georgië is weer heel erg verbonden met Sochi in die zin. Of met Abhazie in elk geval. Ja. Dus dat, dat Georgië ken ik heel goed. Het Georgië van de vluchtelingenflats... Uh, en van de ook redelijk uh, totaal armoedige en ellendige toestanden daar. Maar ik ken ook zeker het andere Georgië, en dat is het hoopgevende Georgië. En dat is een fantastisch land met uh, een stad als Tbilisi... die zo bruist van cultureel leven en uh, fantastisch eten en uh, mooie vrouwen... en al wat niet meer. Het is een, het is een heerlijke stad om te zijn. Dat, dat zou jij ook vast ervaren hebben. Waren er mooie ja, vrouwen, Bram? Hele belangrijke vrouwen. Uh, ja, dat, dat is in mijn geval een... een een redelijk tricky vraag, want ik ben zelf blind. Maar dat. Ik heb wel heel veel uh, uh, De Caucasian hospitality ervaren in die zin. Ja, ja. Fantastische vrouwen ook, inderdaad. Gewoon, maar, maar Bram, ja. uh, je, je bent blind uh, en ja. je bent verkiezingswaarnemer. Uh, ja. Ligt dat eens toe? Um, ja, ja. Dat, dat is een, een combinatie die niet heel erg uh, voor de hand ligt, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik heb de kans gekregen via de European Institute for Democratic Participation, wat een NGO is die uit Nederland opereert, yeah. om, uh, om verkiezingen waar te nemen in, uh, in onder andere Georgië, uh, vorig jaar in, uh, in Rusland. Yeah. Wat een heel ander verhaal was, uh, overigens. Maar um, ja, het, het waarnemen is meer dan zien: het is uh, veel praten met mensen. Yeah. En wat ik heb ervaren is dat ja, het bijkomende voordeel van mij is dat ik een, een, een redelijke exoot ben, ben in die zin. Dat mensen zien mij niet als uh, staatsgevaarlijk en uh, vertrouwen mij toch redelijk ja, waarheidsgetrouwe verhalen toe. Ja. Yeah. En dat is, dat is misschien ja, mijn voordeel in die zin. Wat, en... Wat, wat, nog een, en nog een laatste vraag aan je voor Bram. Daar, daar ben ik dan wel weer gefascineerd. Um, jij, jij beleeft uh, op, een, op een hele andere manier um, dan de zienden... een, een, een, een, buit, een exotisch buitenland. Uh -huh. kan, kan je voor ons omschrijven waar, wat jouw indrukken zijn... Uh, nou ja, als je in, in, de, in dit... Toch uh, exotische gedeelte van de wereldland. Wat, wat, waar zitten voor jou voornamelijk de verschillen uh, in of de indrukken? Nou ja, eh, ten eerste het landschap al. Het is, uh, het is op en af en uh, overal on onregelmatigheden en dat soort dingen. En, uh, bergen. Maar ja. daarnaast de, de, de onovertroffen gastvrijheid van de mensen in, in, op de Caucasus. Dat is uh, echt fantastisch. Dat je aan een tafel beland met wildvreemde mensen die je uitnodigen voor een diner. En dat duurt en dat duurt maar en dat gaat maar door. En dat is ja fantastisch met verhalen. en wederzijds... is, dat jouw, is dat ook jouw ervaring, Arnold, die gasvrijheid? Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Uh, zelfs, zelfs, je kan het zelfs vijandige gasvrijheid noemen. Want zodra je daar aan tafel wordt, uh, wordt genoten, dan, ja, dan ben je je hele dag en nacht kwijt. dan uh komende rode wijnen op tafel en de fantastische hapjes en er wordt gezongen en nou ja, je zal vast ook die uh, juist vooral ook als uh, officiële gast die toast traditie hebben meegemaakt, waarin je ja, ja, ja. om drie uur s'nachts eindigt met het toasten op de kat van de buurvrouw, zeg maar. En, uh, en wat, dan wat, nog wat, eentje wat, moet verzinnen. Wat, le, wat legt er dus uit? Br Bram herkent het en, en lacht aan de andere kant van de lijn, maar wat, wat betekent de, de toast traditie? Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt daar als je bij een officieel diner zit, of het hoeft geen eens zo officieel te zijn, maar een mooi groot diner met ja. gasten, dan uh, wordt er een tamada aangewezen of een Tamada, dat is de, de tafelheer, zeg maar. En die ja. doet de toast en die wijst de toast toe. Dus dan word jij aangewezen en dan moet je een toast zeggen. Op, uh, eerst op de vrouwen bijvoorbeeld, dan op de, op de dood, dan op de, op de gastvrijheid. Er is een heel speciale volgorde voor. En die gaat maar door. En je mag nooit eindigen met oneven toast, maar. Dan verzinnen ze als even toast, bijvoorbeeld een doosje toast op de dood. En dan mag je ook nooit meer eindigen. Dus zo weten ze altijd een manier om door te gaan en door te gaan en door te gaan. En als je pech hebt, zit je bij echt heel fanatieke gasten hier aan tafel. En dan moet je dat hele grote glas rode, koppige Georgische wijn in één keer legen. En dat zijn pittige. Tot je om drie uur s'nachts aan het, het, uh, uh, de toast op de kat van de buurvrouw bent uitgekomen. Ja, ja, ja. Is dat, uh, wat ja. was jouw mooiste toast, uh, Bram, tot slot? Uh, mijn mooiste toast. Uh, ja, die, die heb ik zelf uitgebracht. En dat is op het feit dat ik daar mocht zijn. als, uh, nou ja, als, uh, als Nederlander yeah. op de Caucasus. Yeah. Dat ik daar mijn. Uh, uh, heb ik de toast uitgebracht op. Uh, op iedereen die daar op dat moment aanwezig was. Yeah. Die mij uh, respecteerde om wie ik was. Want ik was daar als een, uh, als een, als een vreemde buitenlander. En daarnaast ook nog een. een ja. Gehandicapten, die, die daar niet heel erg uh, um, ja, gebruikelijk is in het dagelijks leven. Dat mm -hmm. ja, is een bijzonder verhaal. Het is ook niet echt gemakkelijk ja. om blind te zijn in Georgië, denk ik. Uh, wat je net al zei. Het is nee, niet echt per se nee. uh, een, een gemakkelijk land wat dat betreft, denk ik. Klopt, klopt. Maar, maar je hebt het, Bram, je hebt het dus wel ervaren als, een, als een toch een soort warm bad... waar je in terecht kwam. Ja, totaal, ja. absoluut. Ja. Het is, uh, ik, uh, ik ga er ook uh, dit jaar weer naar terug. Mm -hmm. uh, ik, in, in mei in juni... Uh, hoop ik te reizen in uh, Armenië en uh, Georgië. Ik wens je daarbij heel veel uh, plezier en succes. Super. Oké, okay, Bram, dank, dank, je dank voor je verhaal. Een, Een goeienacht. Fantastische uitzending. Fantastisch. Da dank, dank je wel. Da dank ja. dank Dankjewel. Hoi. Hoi. Um, ja, nou, Stra, we hebben het over, over de Caucasus, uh, waar gruwelijke dingen gebeuren. Maar zoals u ook hoort, um, nou ja, de, de mensen die daar geweest zijn... Ook enigszins verslaafd. aan. Ben je Caucasus verslaafd? Ja, want wat, wat, wat, wat Bram net vertelde inderdaad... over die fantastische onthalen en die tafels en die dranken... dat heb je dus ook in de noord caucasus Dus je kan een middag praten over de meest nare dingen... Ja. en een uur later staan we met elkaar dansend op tafel, zeg maar. En, dat, en dat, dat, contrast, dat contrast in een contrast is weer zo briljant ook. Wat is dat toch in de wereld? Misschien heb jij daar een theorie over als, als ervaringdeskundige... hoe minder de mensen hebben, hoe gasvrijer ze worden... en hoe meer ze op tafel zetten. Dat is ja, toch? Ik begin er wel in te geloven, inderdaad, want in dat soort ja, dat arme landen... Ervaar. Ook, maar hoe kan ja. het nou ja ik weet niet het is het is het is delen wat je deelt en vooral in dat soort regio's zijn natuurlijk ook een beetje afgelegen regio's het is ook bijzonder om zo'n feest te organiseren en om buitenlandse gasten te hebben en ja. om een om, om een feestgelegenheid te hebben en die mensen zijn rijk ook eigenlijk. Ik bedoel, wat je daar kan het is een vruchtbare streek. Het is een warme streek. Wat je daar kan groeien is fantastisch. Die mensen hebben de meest briljante fruitbomen in de tuin staan. Ze hebben een geitje hier en daar en een koetje en een schaapje. En ze hebben daarnaast nog één iemand een baan. En ze regelen eigenlijk alles zelf wel. En al het geld dat binnenkomt, het wordt bewaard voor de bruiloft van de volgende neef, zeg maar. Uh, ja, ja. Om het cadeau te betalen. Um. Maar je, je zegt ze zijn rijk. Ik, ik, ik begrijp nee, ze zijn je, niet rijk hoor. Maar, bedoel... maar goed, nee, ik begrijp wat je zegt. Er is een rijkdom aan landschap, uh, nou ja, aan, de aan de natuur. en aan, aan wat ze misschien op tafel kunnen zetten. Maar je ervaring moet ook zijn om bij echt hele arme mensen thuis te komen. En dat ze vervolgens alles wat ze hebben op jouw bord neerleggen. Nou, dat, dat, is, dat is heel naar. Want dat valt heel erg op in die regio waar iedereen zo zijn best doet om je te trakteren. Af te komen met mensen wat thuis je want die je echt is niet leeftijd uit te weigeren. Ja. Terwijl je ook ziet, die mensen hebben niks en ik krijg het enige stuk vlees. Wat doe je? Ja, nou dat, het is ook heel moeilijk om daar gasvrijheid te wijgen. En ik kan me nog heel goed een verhaal herinneren van uh, vorige reis door... Want dan komen uh, ze met een kalasjnikov achter je, <laughs> als je, als je een glas afslaat. Nee, zo erg het ook weer niet, hoor. Ik bedoel, je kan het uiteindelijk altijd gebruik maken weer voor je buitenlanderschap. Maar nee. uh, het, het leukste was vorig jaar bijvoorbeeld in uh, een heel arm huis in... Uh, Ingocietie was het. Een heel arme familie die buiten de stad woonde in een soort, uh, ja, een soort krottenwijkje van voor de familie. En daar kregen wij toen een soort plak, een soort dillend schapenvet aangereikt. En het was dan volgens hun briljant gerookt en gesmaakt en. Ik heb op een manier, doordat ik mijn notitieboekje vast had, het kunnen weigeren. Maar ik zag Robert opeten en mijn ooghoeken, de fotograaf. Ja. En uh, ik genoot van zijn, van zijn gruwelijke blik, zeg maar, toen ik dat uh, naar binnen moest scheurken. Hij moest vriendelijk blijven kijken. Ja, tuurlijk, ja. ja. ja het was ja. fantastisch dat ze ons onthaalden. En ja. notabene zo'n uh, dure reep schapenvet voor ons uh, uit de koelkast haalden. Of, nou ja. Ja. Volgens mij is dat, is dat wat ik me nog het meest herinner van die, die dat boekje of boekjes die Jelleman Kostius over Rusland heeft geschreven. Alle vreselijke ervaringen wat hij allemaal uit Leeftijd naar binnen heeft moeten werken. In ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Françoise hebben we aan de lijn. Goedemiddag. Ben je er wel eens geweest? In Georgië, niet in Sochi, maar in Georgië kom ik heel vaak. En in welke hoedanigheid kom je daar heel vaak? Uh, als onderzoeker en gewoon ook om mijn vrienden op te zoeken. Dus het is altijd een beetje gemengd. En afgelopen zomer ook als toerist om uh, juist die grensgebieden met, met, Noord, uh, met de Noord-Caucasus wat te uh, ook eens mee te maken. Die bergen, ik ben, ik ben helemaal verliefd op die bergen. En wat onderzoek je daar dan? Um, nou, democratiseringsproces en hoe, hoe dat verloopt. Net, um, net als onze vorige beller, die zich daar ook... Uh, ben je ook namens een NGO daar dan te gast? Of? Um, nee, niet als een NGO... Uh, gewoon als onderzoeker. En de onderzoeker. vorige gast ken ik ook. Okay. Hebben we hebben samen een, een retrospectie georganiseerd mm -hmm. op de verkiezingen. Maar wat ik nog even wou zeggen over die um, gastvrijheid. waar we het net zo uh, uitvoerig over hadden. Yeah. Het woord gast. Sumari. betekent ook door God gezonden. Dus het is echt ook iets heel dieps. Ook in de taal. En um, ook verbonden aan een eergevoel. Dus het is ook. Uh, ja, heel beledigend als je iets niet aanneemt. En, en je bent dan, ja... Uh, je bent bijna een in, een in een gouden kooi. Ja, ja geld, klopt. En geldt dat gastschap um, voor, voor de buitenlander... De, de, de, de uitheemse figuur die aankomt waaien... als een soort, nou ja, blijkbaar als een soort messias wordt ontvangen... of is dat ook gewoon iemand uit een ander dorp die aankomt zitten? Ja, voor de buitenlander zeker, maar voor... Uh... Zeg maar de, de gasten die vroeger uit uh, Rusland de bergen overkwamen, om uh, nou, de schrijvers of de dichters of de mensen uit Oekraïne of uh, zelfs. Uh, er zijn ook Franse reizigers geweest, Alexandre Dumas en zo, die, die, die beschrijven dat allemaal, maakt geloof ik niet zo heel veel uit waar je vandaan komt. Ja. Maar goed, het dorp daarnaast is misschien wat minder uitbundig, maar uh, van verder weg zeker. Maar, ja, er zijn inderdaad verhalen bekend van die, die vroege reizigers uit de 19e eeuw, 18e eeuw, dat er inderdaad echt de, de oudere mannetjes die een beetje zonder werk in zo'n dorp zaten, dat die buiten het dorp plaatsnamen op de toegangsweg naar het dorp om te kijken welke vreemdelingen nou naar het dorp toe kwamen. En als er een eentje aankwam dan was het echt bijna een gevecht wie die vreemdeling zou krijgen. Weet je? Wie kreeg die goddelijke eer inderdaad? Want wat jij zegt over het Georgisch, dat het woord gas betekent... dat is ook in Noord-Kauks inderdaad de spreekwoord. Een gas is uh, door God gezonden. Dus er was echt een gevecht bij de poorten van het dorp... of bij de ingang van het dorp, wie die gas zou mogen ontvangen. Ja. ja. Maar, maar wat ik me dan afvraag, um, en dat is eigenlijk een vraag voor jullie beiden tegelijkertijd kan daar vanuit het niets de, de, de vlammende pand slaan... en slaat iedereen elkaar de hersens in. Wat, de, hoe, wat is die combinatie tussen die gastvrijheid... en opeens weer die gewelddadigheid die de kop opsteekt? De Russen hebben daar heel duidelijke theorieën over. Die, die, die noemen die Kaukaas kaukas bewoners echt gewoon heethoofden. Mensen mm -hmm. met wie uh, nooit ruzie moet krijgen, die zijn in Moskou ook berucht. Mensen die, uh, die uh, uh, uit de Kaukasus komen, worden daar ook heel erg gediscrimineerd. Uh, met zwart haar, hoofden, zeg maar, en uh, donkere gelaatstrekken. Dan, uh, dan, dan moet je in Moskou echt oppassen als je een groep hooligans bijvoorbeeld tegenkomt, of de politie. Ja. Um, ja, in Moskou zeggen ze, maar dat zijn natuurlijk vooroordelen... Hè? maar wel gebaseerd op, uh, op twee-eeuwen ervaring wellicht... Uh, dat het gewoon echt heethoofden zijn die eigenlijk niets anders kunnen... dan altijd weer in de volgende conflict of oorlog rollen. Maar hoe dat lokaal, ja, ik weet niet. Ik vind en het altijd al moeilijk om dit soort... Tegelijkertijd hebben ze dus de, de capaciteit om ontzettend vriendelijk te zijn. Ja, ja. nee, totaal, ja. Kijk, hè? Ja, ik ben blij dat je het woord vooroordeel noemt... want als je het gewoon gaat meten en tellen, dan is... Um dan is het juist uh, betrekkelijk rustig. Het is dus wel een vooroordeel van verhaal wat, uh, wat de ronde doet. Maar als je heel uh, nauwkeurig uh, de geschiedenis nagaat... En, en zeker in die context van in bijna elke vallei... een, al, een andere taal, een ander volk, een ander dorp... Uh, dan valt het eigenlijk reuze mee... Maar het verhaal, dat vooroordeel is er wel. Ik en ben... zeker in Rusland. Die, die, de Caucasus staat bekend ja, als gevaarlijk. Maar... Ja, wat, wat, hoe ik het altijd zie is, die Caucasus is natuurlijk gewoon een, een gebergte... Uh, waar de, de, de, de Iraniërs, de Persen van eer, en de Turken of de Ottomanen. en de, de Russen, zeg maar, samenkomen. Het lijkt daarom eigenlijk heel erg op de Balkan natuurlijk. waar ook allemaal grote machten van de buitenkant. naar zo'n klein gebiedje komen. waar heel veel volken wonen. Net als de Balkan geldt het ook de Cauksus. Het, het lijkt wel een soort natuurlijk conflictgebied. En daar kunnen misschien die mensen inderdaad zelf niets aan doen. maar uh, ik, ik ben niet eens met je. Met je, met je uh, wat je zegt. Is dat het, dat het wel meevalt hoe. Uh, hoe nou, onr onrustig daar is. Er een proefschrift over verschenen. Dus die heeft dat allemaal zitten tellen en meten. Dus ik, ik verzin dat niet zelf. Maar misschien is het proefschrift dan niet goed. Dat is ja. dan een andere zaak. Maar, nou, misschien zijn er onrustige gebieden hoor. Maar voor mij is ik probeer het niet echt. Om de nuance erin te brengen. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, wat, wat, wat, wat ik bedoel te zeggen is: het is gewoon een gebied wat door die ligging. en door al die oprukkende rijken aan alle drie de kanten. dat het gewoon. Ze kunnen er zelf misschien ook weinig aan doen. Het is een, aan de ene kant een toevluchtsoord voor verdreven stammen uit het noorden, zuiden en westen geweest. Aan de andere kant is het ook een gebied op gebeukt werd de hele tijd. En dan, ja, ja, dan ontstaat ja, ja. er natuurlijk ook een soort. Ja, in zekere zin door de ja. geschiedenis heen is dat inderdaad één grote. Uh, ja. Alsmaar uh, uh, overwinningen en, en, en, en terugvechten. Ja. Maar niet per se dat ze dan zelf uh, te meer een verdedigen dan. dan uh, nou, niet altijd natuurlijk, maar... Nee, daar heb je gelijk in, hoor. De hele architectuur van die regio, die, dat, dat is namelijk prachtig. Als je die bergen intrekt, dan kom je langs dorpen... die gebouwd zijn als een soort verzameling. Je hebt trouwens ook in Toscane in Italië... als verzameling verdedigingstorens... waarin hele families en vee en al werden samengedreven... om de vijand uh, uh, te kunnen bestoken of uh, voor de vijand kunnen, te kunnen vluchten. Die hele architectuur van die regio is van oudsher gericht op verdediging, inderdaad. Niet op aanval. Ehm... Uh, maar goed, als, als iemand zich moet verdedigen, is dat vaak tegen een aanvaller. Ja. Dus eh, dankjewel je wel, Van Zwazen, dat je wat, toch wat nuance hebt weten aan te brengen in dit, uh, in dit roerige gebied. Maar ik kan me ook no na het lezen van um, Arnold van Brugge's nieuwste boek... niet aan de indruk onttrekken dat het in ieder geval een stuk roeriger is dan in ons landje. Ja, nou, dat zeker. Ja. En um, ik wou Arnold en Rob nog heel veel succes wensen met dit fantastische project. Heel erg bedankt. Eh, Dank je wel voor het bellen, Franswater, en een goeienacht. Hoi. Dag, goeie Hoi, dag. Arnold, je hebt muziek meegenomen. Een hele stapel platen. Um, wij gaan nu luisteren naar Stas Michailov. Ah, ja. Wie is dat? Nee, Stas Michailov is een van de, ja, noem het misschien de... Ja, André Hazes, Frans Bauer. Kijk. Van, uh, van, van Rusland, een heel bekende zanger. Die nog steeds, uh, nou, trouwens, daar ga ik even de fout in waarschijnlijk... Ik weet niet zeker of hij nog steeds toert. Maar in ieder geval, wij hebben één boek gemaakt. Mm -hmm. Dat ging over de boulevard van Sochi. Uh, dus de oude, de oude zomerhoofdstad. Zoals die de afgelopen jaren nog wel bestond. Uh, en daar word je echt helemaal uh, platgestampt. Door zijn muziek en door muziek van zijn collega's. En dat, is, dat zijn een soort smartlappen. Maar ja. wel vergezeld door een hele vette disco beat. Waar ja. zelfs de meest oude Russen nog uh, vrolijk op kunnen dansen. А душе моей не спится, не я проколачиваю зря. Незнакомые все лица, А душе моей не спится, не я проколачиваю зря. Нету от меня покоя, знаю, Но я все устрою, Если ты сумеешь подождать. Когда солнце догорает, Грусть-тоска меня съедает, не могу заснуть я без тебя. Когда солнце догорает, грусть-тоска меня съедает, не могу заснуть я без тебя. Без тебя, без тебя, все ненужным стало. Luisteren naar Stas Michailov met het nummer Beste Bia. En dat betekent zonder jou. Meegenomen door mijn gast um, Arnold van Brugge, journalist... Die in, uh, en Caucasus-expert, kan je inmiddels wel zeggen. En Beste Bia betekent zonder jou. Eens ja. dus even kijken. Um, u kunt bellen 0800-1121 als u mee wil praten... als u in de Caucasus bent geweest, als u in Rusland bent geweest... of als u iets wil vragen aan Arnold van Brugge. Radio 1, Casa Luna, Nathan Vecht. Aan de telefoon, Kees, goeienacht. Ik ben niet op de Caucasus geweest, maar. Ik ben in 1978 met de Nederlandse Koninklijke Marine. op vlootbezoek geweest in wat toen nog Leningrad heette. En tegenwoordig Sint-Petersburg? Ja, nu hebben ze het Sint-Petersburg genoemd, maar ik blijf gewoon heel stil dat zeg, omdat dat gewoon in je hoofd zit. Dan gaan wij daar gewoon in mee, Kees. En uh, dat was in mei, dus de zon ging daar net niet onder. Ja. Dat was wel uniek om mee te maken. En als je dan een jockey van 19 jaar met haar over je schouders daar rondloopt... en je ziet alle militairen daar uh, met tondeuze standje 1 uh, rond uh, shokken... Ja. mensen die aan je haar voelen, want je moest een uniform de wal op... Ja. mensen die aan je haar voelen of het wel echt was en zo... dat is wel een aparte ervaring, hoor. En... Um... Je was 19, in de 70's, als, als, als, uh, met je lange haren tussen, de, tussen een heel ander soort Russische militaire collega's. Wat was je indruk van die, uh, van die Russen en het le Russische leger toen? Nou, ik vond ze vrij gedisciplineerd en zo. En uh, ook wel afstandelijk, want uh, er liepen ook studenten daar, uh, daar rond. Ja. Oh, er was mini op die tijd, dus... Ja, dat was uh, niet verkeerd. Maar, maar de, de minirokken waren ook uh, volop aanwezig achter het ijzeren gordijn in de jaren Nou ja, 7. in Leningrad. Het ligt net aan de overkant, heb je Zweden. Ja. En wat ik begreep toen, dat uh, spijkerrokken en zo hadden ze wel. Alleen, dat werd dan via via en uh, op moeilijke manieren uh, naar binnen gebracht. Ja. En daar, we zijn dan met een aantal studenten in een soort disco geweest. Ergens moesten we... Een trap op, en dan nog een gangetje door, en een deur door, en weer een trappetje op, en dan kwam je zomaar een zolder verder, en daar was er een soort ja, discotheekje, gezellige avond. Uh, dat soort dingen heb ik wel meegemaakt, maar het is heel apart als je die militairen daar ziet lopen. Ja. Iedereen uh, echt keurig in de discipline. Ja, en dan loop je als Hollandse uh, matroosje, loop je daar zo van: uh, ja, het is mij worsten we even, hier loop wel. heel. Dat is echt een heel apart om mee te maken. En ben je nog verschrikkelijk verliefd geworden op een Russische schone? Oh, nou, echt verliefd echt verliefd. Verliefd, verliefd. Ik, ik ben wel een paar uurtjes, uh, heb ik uh, eentje in de ogen kunnen kijken. Heb je, maar... heb je een, een kortstondige vriendschap ontwikkeld met je... Uh, maar je viel dus in de smaak met je lange haren tussen al die Russen. Ja, dat is heel apart. Mensen, mensen, ze, mensen die snapten er niet. Er werd ook... Uh, uh, Engels en Duits werd heel wat gesproken. Ja, Russisch, dat is amper uit je keel te krijgen. Zeker als je er niks van weet. Yeah. Maar uh, ja, we stonden ook elke dag stonden er bussen op te stijgen. Want die, de, die Russen zetten daar bussen neer... om ons wat culturele, culturele dingen te laten zien. En ik herinner me nog dat we de hermitage in uh, ingingen. Yeah. Ja, het enige wat je deed was zo snel mogelijk doorheen... zodat je weer weg kon. Dan kon je in ieder geval weer, als je vrij was, kon je stappen. Ja, werd er niet en enorm op jullie gelet eigenlijk en... daar als, als westerse uh, soldaten, nootbeen in zo'n communistische stad? Wat zeg je nog een keer? Ik verstond je niet goed. Werd er niet enorm op jullie gelet daar als. Uh... Ja, nou, dat, de, of het er gelet werd, dat weet ik niet. Er werd ons wel gewaarschuwd dat we geen rare dingen moesten doen. En ja, we hebben ook wel, wel daar zitten praten, dat iedereen begon over KGB en afkijken, uitkijken en zo. En dan kijk je heel raar om je heen. Ja, je kan natuurlijk achter elke boom iemand zien staan. Maar ik heb er zelf geen last van gehad. Wat, ik wel, wat me wel opviel. was dat die stad uitermate schoon was. Alle parketjes, er lag geen papiertje, helemaal niets. Dat vond ik, dat vond ik toen heel opvallend. Oh ja, toen was het communisme nog aan de macht, hè? Ja, en het mooie was. Je hebt in Parijs van die kleine boekenstalletjes. Je hebt daar dus van die stalletjes. En er staat er iemand bier te verkopen. Een soort donker bier van Rogge gemaakt. Mm -hmm. Twee, drie glazen. Er staat een hele rij mensen. staat daar. En militairen mochten daarvoor. Dus wij gingen heel netjes als, als domme Hollander achter in die rij staan. En we werden naar voren gestuurd. Ja, die mensen hadden natuurlijk niet in de gaten dat wij iets langer bleven staan dan één glas. En ben je, en geef... Kees, ben je ooit nog terug geweest uh, in Rusland? Nee, nee, nee. Ik zou er heel graag nog uh, ooit naar terug willen. Ja. ja ik, ben, ik ben heel erg bang dat de herinnering die je hebt... ...dat hij uh, niet meer uh, overeenkomt met hoe het nu zal zijn. En, uh, het zou daar ongetwijfeld ik, enorm veranderd ja, zijn. Ja, ik heb er ook spijt van dat we toen in die hermitage... ...zeg maar binnen een uh, kwartier, het zal een half uur geweest zijn... ...maar de rechters een noodgang erin gegaan zijn. Ja, nou, je nou, was 19, 19. Het is je vergeven ja, dat, dat, ik, je achter, dat je achter ja, de meiden aanging. Er, maar, er is nu ik, een dependance in, de, in Amsterdam, ja, de hermitage. Ja, dat ben ik gegeten. Maar bedoel, dan denk ik ...ik ben daar geweest en... Ja. Ja, het enige wat ik nog weet te lagen, boeken met de ene kant Russische tekst, de andere kant Nederlandse tekst. Want wij Nederlanders hebben wel even die marine daar uh, opgebouwd, hè? Dat dan weer wel. Zit, jij, zit je nog bij de marine, Kees? Nee, nee, nee. nee daar, uh, ik heb uh, mijn, uh, mijn tijd uh, die ik, uh, waarvoor ik getekend had volgemaakt. Ja. en toen, ben ik, uh, toen heb ik de marine verlaten. Okay. ik heb er wel een mooie herinneringen aan. Nou, heel dank, mooi. Dank dat je die en, met ons gedeeld hebt. En, en een goede nacht. Het was heel apart dat wij erheen mochten. Hè. Bedoel, het was echt super communistisch toen. Het was het, het rode gevaar in ja. die tijd nog. Dankjewel Kees. Ik wens okay, je een goede nacht. Bedankt. Goedemorgen. Oh, um, heb jij te maken gehad met het leger? Met het leger? Nou, ik heb ze, ik heb ze zien, uh, zien rijden. Ze zijn natuurlijk in de Noord-Kaukses uh, stikt het van het leger. Ja. Ze doen de hele tijd van die uh, antiterroristische operaties. Die hebben daar enorme uh, kazernes. Uh, Is het angstaanjagend? Nou, ik ben meer altijd bang voor waar ook de, veel mensen in de Caucasus bang voor zijn. Dat zijn die kleine zwarte diepjes met geblindeerde ruiten. En daar, daar verplaatsen al die veiligheidsdiensten zich mee. En die zijn veel... Uh, meer sinister. Ja, ja, ja. ja, bijvoorbeeld, we werden een keer gingen we in Dagestan. gingen we naar op, op, op bezoek bij Gimri. Dat is een berucht dorp in Dagestan. waar veel uh, onrust altijd is al geweest al in de afgelopen twee, 200 jaar. En. Uh, we, waren, we hebben het dorp nooit bereikt, want voor we daar kwamen werden we opgepakt door de politie. Ja. En dan werden we eerst naar de gewone politie gebracht. En uh, daarbuiten stond ook een legerpost. En dat waren allemaal vriendelijke kerels, gewoon jonge gasten uit Rusland of Dagestan. Helemaal niks mis mee. Maar zodra je dan bij die veiligheidsdiensten werd gebracht, dat was een beetje uh, onderin het gebouw. Dat waren heel nare mannen met strak over, achterovergekampt uh, gelhaar... lange leren jassen. Precies zoals je gewoon nare mensen voorstelde eigenlijk. Gewoon alles was gewoon Je, je belandde sinister. in een Quentin Tarantino film. Ja, echt. Ja, en die mensen die, die praten niet tegen ons, maar die sisten tegen ons. Dus ik werd uh, snel in de bank gesist. Ik moest in de bank gaan zitten. Uh -huh. Robert tegen de muur gedrukt. En er werd met een iPhone... Dat hebben ze wel. Een iPhone werd een foto van hem gemaakt. En die kwam dan op de muur uh, waar allemaal mannen met baarden hingen... en vrouwen met uh, zware hoofddoeken. Dus ze waren zeg maar de... Zochten terroristen in de buurt, uh, dus daar kwamen wij tussen te hangen. Nou, daarna werd Rob op die bank gegooid en werd ik omhoog gesist. En ja, dat, dat zijn echt de angstige momenten. Maar die maak je dus juist mee met die ongeuniformeerde types. Wat en, heb je het? had je het gevoel dat het intimidatie was, of dat het echt een onvoorspelbare situatie was? Nee, ik vond, ik vond bij die veiligheidsdienst vond ik het echt onvoorspelbaar. En ik, ik weet ook zeker dat zij. Um, verantwoordelijk zijn voor heel veel naars in die regio... voor heel veel verdwijningen, martelingen en misschien ook executies. Dat gebeurt gewoon daar. En in welk onuitspreekbaar staatje of republiekje? Of Dagestan, dat, dat is het meest oostelijke republiekje. Dat is de groep die de terroristen tegengaat. Maar je hebt ook de terroristen zelf kom ja. je daarbij in de buurt? Nou, daar waren we toen eigenlijk naar op weg. We wisten dat er in dat dorp waar we naartoe, naartoe op weg waren, dat daar bijvoorbeeld een dokter woonde. En die dokter die werd vaak ingeroepen als de terroristen gewond waren, dan wisten we dat die dokter onder andere het bos in werd geroepen en dat hij dan af en toe mensen verpleegde. En er waren ook imams waarvan we wisten Wacht dat even. die. En, er was een dokter in Dagestan die het bos in wordt geroepen om terroristen te verplegen. Ja, ja. Of separatisten, hoe je het wil noemen. Ja. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen, als je hier eenmaal achteraan gaat... dat dat toch nog wat spannender is dan, dan de ja. journalistiek in, in, in ons binnenland. Zeg maar. Ja, nee, ja, zeker. En ben je met deze dokter op pad het bos in geweest? Achter de nou, nee, want voor we dat doorbereikten werden we dus opgepakt. Dus okay, het was, was toen werd je opgepakt. Toen zeiden ze dat er een, nood, een noodtoestand zou zijn... en dat er een bom zou gaan ontploffen die dag. Allemaal niet gebeurd. Ja. En er was ook geen noodtoestand die dag. En wat moeten we ons voorstellen bij terroristen in, in die, in die, in die plaatsen? Ja... We zijn bijvoorbeeld op bezoek geweest, op bezoek geweest bij een, uh, een gezin in een klein dorpje. Die man is trouwens een paar maanden nadat wij hem bezocht... hebben doodgeschoten door, door veiligheidsdiensten. Heeft dat iets met jullie bezoek te maken dan? Nee, die man was redelijk bekend. Hij was een heel uit, uitgesproken figuur, voorstander, van, of voorstander en uh, uh, woordvoerder van zijn uh, geloof. Mm -hmm. Salafisme, dus een soort orthodoxe variant van de islam. Mm -hmm. um, hij was altijd geweldloos, zei hij. Maar zijn hele familie stikte zeg maar, van de mensen die wel het bos in waren gaan. Dus die wel de strijd met de Russen waren aangegaan. Want ik kan, als je het hebt over terroristen, maar ook jouw verhalen... en, en de, nou ja, wat zich daar allemaal afspeelt... dan zie ik geen hele gestroomlijnde professionele organisatie voor Nee, maar het zou je verbazen hoeveel, uh, uh, hoeveel zij aan wapens en uitrusting kunnen kopen. YouTube staat vol met films van die terroristen. Die, die hoe dat... komen ze aan de wapens? Waar halen ze vandaan? Nou, nee, ze krijgen heel veel steun uit het Midden-Oosten. Dus ze krijgen geld van Saudi-Arabië wordt gezegd. Misschien van Qatar of noem. Ik, ik, ik weet al die ze zijn redelijk mm -hmm. ondergrondig natuurlijk. Maar er wordt gezegd, ze worden heel erg gesponsord door uh, sommige Midden-Oosten oostelijke. Of landen of, of, of, of, of individuen misschien uit het Midden-Oosten. Ze worden ook maar ge... Zijn islamitische extremisten dan? of niet? Ze stonden ook in verband met Al-Qaeda, met ja, Taliban. Ja. Weet je wel, ze ja. hebben echt zijn onderdeel van het grote internationale netwerk. Dat weer wel. Uh, er wordt gezegd dat ze ook steun krijgen uit Georgië, omdat Georgië anti-Russisch is. Mm -hmm. Maar ja, wat daarvoor waar is, dat, dat zal over honderd jaar bekend worden. Uh, enzovoort. Dus als je die video's ziet, die video's zijn echt best wel interessant om te kijken. Want wat je daar ziet is zeg maar uh, terroristenpadvinderij. Dat zijn mensen die. Uh, <lacht> Grote pannen, oh, uh, dit oh, is misschien het woord van het jaar 2013: <laughs> de vinden ja, ja pad, echt. Sorry, je, je, je, je, je je. Ziet mensen met uh, terwijl ze uh, woeste roversliederen zingen, uh, kampvuren aanmaken en daarboven enorme potten uh, soep uh, hangen met, uh, met schaapvlees erin. Yes. En vervolgens die YouTube-video, die ik nu bedoel, die duurt 15 minuten. En die, die terrorist, zeg maar, die zo wordt genoemd door de Russen, die. Uh, die legt heel langzaam uit hoe hij een uh, lamgaar stooft... in een heel lekker bouillon, waarvoor je die en die kruiden en die groenten moet, uh, uh, moet gebruiken. Daarna gaan ze even bidden en dan gaan ze met z'n allen eten. En ja, je zou er bijna bij willen zitten. So, uh, ik, ik snap nu dat je, dat je eerder in het, in, in het programma even Asterix en Obelix hebt aangehaald. Um, ik krijg een mailtje binnen van Esther. Esther schrijft, ik krijg heimwee. Ik ben in de periode van 2007... Is Esther aan de telefoon? Hoor ik dat? Oh, ze heeft en gemaild en aan de telefoon. Maar live is natuurlijk stukken beter. Esther, goedenacht. Ja, jullie hebben... Goedenavond. Heb je, je heimwee? Want ik, denk, ik stuur even een mailtje, dan hoef ik niet te praten. Maar... Nou, hier. We zijn ja. van alle markten thuis. Heb je heimwee? <laughs> Ik heb ontzettende heiming. En waar naartoe? Ja, ja, onder andere naar Georgië. Maar dat soort spannende verhalen als van net, die heb ik natuurlijk niet. Maar het is een fantastisch land. Ik heb daar hele goede, nou, goede ervaringen. Wat deed je daar? En zaten, ik zat met een, een team, waar we bezig waren met het opzetten van een. Ja, het ondersteunen van de zorg. het opzetten van een beroepsorganisatie voor verloskundigen. Mm -hmm. Plus het opzetten van de, uh, de opleiding op de universiteit. Dat is gelukt. Het is allemaal gefinancierd met onder andere jullie belastinggeld. Ja. Dus het is allemaal goed terechtgekomen. Um, Heel <laughs> fijn en, dat even te <laughs> weten. Goed om te horen, hè? Absoluut. Uh, het is maar de vraag hoe. Hoe, hoe blijvend het is. Uh, in ieder geval de opleiding op, t, op, t, op de universiteit. Die, die neem ik aan dat er nog is na, na twee jaar. Maar. Mm -hmm. uh, nou ja, goed. Wat ik. Uh, ja, wat je net vertelde over die, uh, die toastsessies. Uh, en de, de lekkere wijnen. Ja, dat zijn even late avonddetails. Maar de lekkere wijnen, de hartelijkheid. De, dat vind je natuurlijk in alle, elk land. Maar Georgië staat wel heel erg, denk ik, te boeken als een zeer gastvrij land. Ja, ja, want we hadden al twee bellers eerder die over Georgië hadden... en daar ook heel erg positief over waren. Eh, dat ligt ja. ook in de Caucasus. Uh, maar er is wel een verschil, wat Arnold net uitlegde... tussen de noordelijke Caucasus ja. en dit gedeelte. Um, maar Georgië blijkt dus... Nou, eigenlijk wel goed te gaan, Arnold. Jouw, jouw idee. Nou, dus... ik ben ook heel benieuwd of jij ook die schaduwkant van Georgië hebt ervaren. Bijvoorbeeld, er wonen ja. natuurlijk uh, 200.000 vluchtelingen in het land... die onder andere uit Abkhazieën komen. Er is enorm veel armoede en waarschijnlijk juist vanuit je werk voor die ziekenhuizen. Zul je daar ook wel ja. zelf mee in aanraking zijn gekomen? Ja, heb ik allemaal gezien. Ik ben het hele land doorgereisd. Het, ja, het, is, het is natuurlijk een overblijfsel van het oude Sovjet-tijdperk... En dan kun je ook natuurlijk wel maar ja, goed, ook dan weer, als je het vergelijkt met Tajikistan, waar ik ook gewerkt heb, dat is echt het Afrika van de voormalige Sovjet-Unie. En als, Georgië gaat door een heel ingewikkeld proces met die privatisering, waar je echt uh, top-level ziekenhuizen ziet. En hoe verder je weggaat van, van uh, nou ja goed, op verschillende plekken is het gewoon... Uh, uh, bittere armoede en heel, heel uh, ja, ja. slecht georganiseerd. En, en ook wel corruptie. Dat, uh, dus je hebt waarschijnlijk Sandra... ook wat te maken gehad met uh, Nederlands trots in, uh, in, in Georgië. Uh, Sandra Roelofs, want die zit in ja, hetzelfde ja, ja, onderwerp ja, geloof ja. ik. Hè? En je hebt misschien ook wel gezien die brug die met die lichtjes allemaal. Hè? Prachtig over de, over de rivier. Toen ik de eerste keer kwam was die er nog niet. En die is ook gebouwd met uh, Nederlandse expertise, zou ik maar zeggen. En opeens, hè, binnen, binnen twee maanden stond hij er. Daar doen ze absoluut niet moeilijk over. Of een flyover uh, bouwen daar, dat gaat ontzettend snel. En Esther, tot slot nog een vraag aan ja. jou? Je, je, uh, het begon ermee dat je heimen hebt. Kan je, voor al die mensen die daar nog nooit geweest zijn, misschien ook wel nooit gaan komen. Wat, wat is dat nou zo dat dat voor jou, maar ook voor onze andere bellers die daar wel geweest zijn. waarom wil je daar naar terug? Waarom wil je er niet weg? Wat gebeurt er dan? Waar zit het hem in? Ja. Oeh, dat is ingewikkeld. Ik denk de gastvrijheid. Wat, wat andere bellers zeiden. van... Uh, gewoon warm. En, en, omdat toen ik er naartoe ging. had ik geen enkel beeld. Uh, of, een, of niet zo'n. als een hartelijk gastvrij land. Het eten en de wijn. Dat, mm -hmm. dat is een beetje. En Tbilisi is een ontzettende. Ja bruisende stad met veel toneel, theater, film, opera, fantastisch uh, en zeer laagdrempelig. Misschien niet voor iedereen betaalbaar, maar voor 5 euro zaten we bij een, uh, een, een operavoorstelling. Echt fantastisch. Dus, dus cultuurwijs is het een, uh, een aanrader. Dan moet niet iedereen natuurlijk nu naar Georgië gaan, oh, denk ik. Okay. Want, nou. <laughs> nou, nee, dan, dan blijven we. Ja, dan, of dan, gaan we, dan gaan we in kleine groepen naartoe. Dan gaan we in kleine groepen, Esther. want ik hou mijn hart ja. vast... Okay. met wat er gebeurt allemaal met Sotchi en zo. Ja. ja. Wij, wij, okay. Dat doen wij dat ook. En ik, en ik wens je nog een goede nacht en dank voor het bellen. Ja, goede nacht. Je dank je wel. Dag hoi. Esther, hoi. Um, <coughs> wij hebben um, Henny nu aan de telefoon. Goeie nacht. Goeie ja, ik heb een heel ander onderwerp. En ja. dat gaat over Baskortostan. En dat is allemaal niet zo spannend en zo moeilijk. En... Baskortostan? Baskortistan? Ja, Baskortostan, -Bas dat ligt in de Ooral, Zuid-Oeral. Ja. Rijkland, ja. olie, diamanten. In de oorlog hebben ze daar dus alle schatten uit uh, Sint Petersburg naartoe gebracht. Maar, maar even voor mijn idee, in het, in het gigantische Rusland, waar ligt dit? In het zuiden van de Oeral. Ja, ja, dus het is wel weer een stuk, stuk, stuk verder weg dan waar we het net over hadden. Uh, nou ja. Of niet? Een stukje, een stukje. Oké. Okay. Maar goed, het is buiten de Caucasus, maar ga door, ga door. Ja. Nou, en daar hadden wij met het Bureau Cross, het ministerie van Onderwijs hier in Nederland, mm -hmm. deden wij aan onderwijsuitwisselingen. En dat hield in dat je daar. de mensen van daar kwamen naar Nederland om dus van kleuterschool tot en met de universiteit het onderwijs te bestuderen. En wij gingen daarheen om, om hen te ondersteunen in uh, zo'n 1994. De democratisering van het onderwijs, omdat men al lang, toen al in het Russische, uh, toen het nog communistisch was, was men bezig met onderwijsvernieuwing. Ja. Nou, en daar hebben wij, uh, vele jaren uh -huh. hebben wij uh, aan die uitwisselingen meegedaan en georganiseerd. En hij mee naar dat gebied? Ook ja, het is, Ik heb nog steeds contact met die mensen. Dat is yeah. een prachtig land, prachtige bergen. Yeah. En zoals zij de, de de Russische bevolking beschrijven, zo is het ook daar. En, en het onderwijs was van zeer hoge kwaliteit. Dat en dat. We hebben nu in Arsen hebben wij de mythe van het van het van de, so de Sovjet-Unie. Op de in in mooie in toestelling inderdaad. Heb je ja. dat gezien? Heb. Nou, dat is dus de mythe. En over die mythe is natuurlijk heel veel geschreven. Dus je zit als Nederlander zat je natuurlijk vol met vooroordelen over dat land. Mm -hmm. Als je daar kwam en komt... en als ik de films terugzie... nou, dat was om de vingers af te likken. Zelfs in de kleinste dorpjes... hebben ze altijd muziekinstrumenten. Altijd een piano. Er wordt altijd gedanst. Er wordt altijd aan literatuur... poëzie gedaan. Uh, Hennie, knet... vind jij het dan, dan goed... als wij ons eens even gaan verliezen... In die, uh, in, ja, die Russische, in die Russische muziek... die Arnold voor ons heeft meegenomen? Oh, dat is mooi. En deze muziek komt uit Sochi, volgens mij, hè? De, ah, we gaan nu, ja. Ja, ja? ja nostalgische Sochi-muziek. We gaan nostalgische Sochi-muziek luisteren, Henny, als je dat goed vindt. In nee, de Caucasus. dus. Oké, en dankjewel voor het bellen en een hele goede nacht. Ja, hetzelfde. En succes met het programma. Dankjewel. Dankjewel, hoi. Hoi. Часто на римле встречалась часть веря когда же я увижу нового и горы золотые. Naar werkelijk prachtige, nostalgische Sochi-muziek. Muziek uit Sochi. Eh, meegenomen door mijn gast eh, Arnold van Brugge, journalist. En rondreizend in de Caucasus, waar volgend jaar in Sochi dus de Olympische Spelen, Winterspelen gaan komen. Maar we weten niet precies welk nummer dit is en wie dit zingt. Nee, jammer genoeg niet. Nee, dit is echt. Het zijn een paar van die nummers die ja. echt zo prachtig zijn en zo teer zijn en die je zo doen denken aan ja, wat zal het zijn, de jaren 20, 30. Ja, gok, uh, ik, dacht gok, ik? Aan, ik dacht aan een zwart-wit film aan, aan Parijs met een ontwrichte rust die er opeens rondliep of zo. Ja, totaal. Ja. ja. ja. Je hebt daar ook van die fantastische sanatoria en soort die echt gebouwd zijn als een soort bijna Versailles-achtige paleizen. Ja. En uh, daar komen dus Russen van oudsher naartoe. Ik heb het van mij in het begin al gezegd: metaalarbeiders, kolenarbeiders, uh, uh, partijapparatie... van de Communistische partij, gewoon elke beroepsgroep of elke gemeente had eigenlijk een eigen sanatorium of plekje. Want, uh, want was dat iets? Was dat een exclusief gebouw of een soort luxe? Of was het een, moet je het meer aan ja, iets dagelijks, badhuisachtig denken? Nee, je moet echt aan een, aan een aan een vooral voor die tijd enorm luxe complex zien uh, denken. Met grote zuilengalerijen, vijvers en mooie uh, neo-romaanse beelden. Het was allemaal een beetje kietserig gemaakt. Daar hield Stalin van. Dus echt grote zuilengalerijen en paleisachtige structuren. Ze hadden grote kamers. En onderin die uh, paleizen waren eigenlijk alleen maar medische ruimtes. En dan kon je dan je kruidensap halen om 11 uur ochtends. En om 12 ja, ja. uur ochtends kreeg je een massage. En om één uur ging je een wandeling maken. Een massage dat ze op je, op je rug gaan st stampen. Ja, en ja staan. ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb met Rob heb ik uh, daar twee weken gezeten... In het sanatorium, ja. Metallurk voor de metaalarbeiders. En uh, ik gaf aan, geloof ik, dat er iets met mijn hartfout was. En Rob gaf aan dat er iets met zijn rug helemaal kapot was. was en dat volgens dat werden wij. Nee, gewoon, ja, we moesten iets bedenken, te weet testen. je wel, om, ja, ja, ja. uh, om echt een kuur te krijgen. En vervolgens werden die hele routine dag in dag uit uh, langsgevoerd. In ontbijt met uh, gehaktballen en aardappelen. Smiddags lunch met gehaktballen en aardappelen. S'avonds diner met gehaktballen en aardappelen. Sme uh, tussendoor <laughs> moest je dan heel smerig een soort zwavelhoudend uh, water nee. uh, drinken. Kwam je het er gezond was. uit? Ja, ik heb het idee van niet, nee. <laughs> maar we hebben een briljante tijd daar gehad. S'avonds was het disco bovenin. Twee weken lang alleen maar aardappelen eten en naar de disco. En toch niet daar helemaal gezond uitkomen. Het is een, het is een raadsel, de Rus. <laughs> um, de, in, in deze, dus eigenlijk zoals je schotje beschrijft, hè, daar aan de Zwarte Zee, een, een, een soort moderne badplaats ook wel. Ja, ja een moderne badplaats voor de arbeiders. Zo is hij echt geschapen dus ge door de Sovjet-Unie. Ja, subtropisch. En opeens komen daar de Olympische Winterspelen. Ja, ja. Dus, en dat betekent een het totale, ja, het is totale soort ja, wat, wat de letterlijke betekenis van de revolutie is: een soort omdraaiing van zwart naar wit, zeg maar. Ja. Weet je, het is echt gewoon de zomerstad, wordt Winterstad, ja. uh, de ja, ja, oude nou, arbeiderspaleizenstad, de... wordt een stad van het trotserige nieuwe kapitaal. Ja. maar dat wat is dat in die Russische cultuur? Je besprak dat ook in het hè, uh, anderhalf uur geleden, mensen toen we begonnen over die deportaties. Die enorme ingrepen. Dat, dat volk wilde de leider daar niet hebben. Hup, we zetten het een paar duizend kilometer verder. Daar kunnen we ze wel gebruiken. Honderdduizenden mensen in een paar dagen even verplaatsen. Nu weer zo'n stad die werkelijk niets op, op infrastructureel... maar ook op klimaatgebied te maken heeft met die Olympische winterspelen. hup, we doen het. Ja, ja in Rusland hebben ze daar een mooie term voor. Of misschien is het ook iets dan dat de verticaal van de macht... En dat is gewoon uh, het Kremlin beslist. En het, uh, het, het zijpelt uit naar alle regio's van Rusland. En het wordt gewoon uitgevoerd. En hoe dat wordt uitgevoerd, dat is weer een andere vraag. Ik bedoel, je moet niet weten hoe die corruptie in die regio gaat. En uh, vandaag zult er weer een artikel in The Guardian, de Engelse krant... over uh, de maffiastrijd die ze nu verwachten. Nu de grootste maffiabaas van Sochi is doodgeschoten. Hoe ja. in godszaam er wordt omgegaan nu met alle investeringen... in uh, hotels en gebouwen die nu gebouwd worden. Er worden nu op dit moment 400 flatgebouwen gebouwd in Sochi. Dat is een gigantisch aantal voor een redelijk kleine stad. Niet 400 huizen, maar 400 flatgebouwen ja, voor een stad ja, waar 300.000 mensen nog, nog... Ja, en één stad waar ja, 300.000 mensen, dat is Utrecht misschien... Ja, waar 50 miljard dollar in wordt gegroeid. Dat is natuurlijk, uh, ja, daar is iets te verdienen. Ik heb, we hebben een keer een aannemer gesproken die uh, werkte in uh, Krasnaya Poyana. Ja. Dat is zeg maar de, de, het ski van, uh, van Sochi, waar de ja. skisporten plaatsvinden. En die uh, vertelde hoe het gaat. Er komt een opdracht van het centrale bureau van de Olympische Spelen in Rusland. Uh -huh. En die geeft een opdracht uit van die skihelling moet gemaakt worden of dat hotel of die weg. Uh, iemand neemt het aan, door politiek vaak... En die besteedt het meteen uit aan een ander bedrijf... maar voor de helft van de prijs. Dus zo wordt al 50% zeg maar, van het oorspronkelijke bedrag ja, ja, ja. afgeroomd. Daar, en... is, daar is de Nederlandse bouwfraude helemaal niks bij wat ze daar kunnen. Nee, hoewel het misschien wel een beetje... Ja. Ja, hoewel het is, de, hoewel het, het is de strategie, bekend. maar de, de getallen zijn er waarschijnlijk anders. Want, want over die weg Vertel eens over die weg daar, want daar had je een, een, ook een krakzinger verhaal, ja, dat, verhaal dat, over. Ja, dat, dat, dat gaat een heel beroemd verhaal worden het komende jaar. Denk ik. Er is één weg tussen Sochi, dus waar de schaatsporten zijn... en Polyana, waar de wintersporten zijn, of de skisporten zijn. En die weg die gaat langs tunnels en een rivier. Dus hij is wel misschien moeilijk aan te leggen. Maar die weg is uh, nu 6 miljard... Dollar geworden. En daarmee 6 miljard dollar voor de ja, weg. Hoe lang is die weg? Of uh, 28 kilometer? kilometer. Dus dat is van hier naar Amsterdam, denk ik. Van uh, een Hilfsum naar Amsterdam. <laughs> Zoiets. 6 <Yeah. laughs> miljard dollar. en Die hebben ze gekregen? Ja. Van het Olympisch Comité Rusland? Ja, dat is vanuit die projectorganisatie. Hoe ja, ja, ja. heet het weer? Olympische trooi heet dat. De bouw okay, van de Olympische yeah. Spelen betekent dat. En uh... Een, een mooi blad in Rusland. Je hebt daar een paar goede kranten en bladen in Rusland die uh, redelijk onafhankelijk opereren. Die heeft een keer een uh, diagram gemaakt van: oké, okay, wat was er gebeurd als ze we deze weg niet in asfalt hadden aangelegd? Ja. Maar voor hetzelfde bedrag, bijvoorbeeld in versnipperde dollarbagietten. Of in uh, oesters los van de schelp. Of ja. in uh, stuk gemaalde Louis Vuitton tasjes Dat is een enorme grafiek gemaakt. Ja. En er zag je steeds een flinke laag van soms wel tot 15 centimeter aan duur materiaal. Waarmee die hele 29 kilometer konden worden belegd. Dus maar dan in dollarbietten of in uh, dus, goud. Dus het bedrag wat ze gevraagd hebben voor, voor, voor een eigenlijk betrekkelijk kort weggetje, uh, dat is zo overpriced dat ze daar de in dat ze met Louis Vuitton tasjes hadden kunnen maken. Ja, ja. En dus miljarden gaan verdwijnen in corrupte zakken van lokale figuren. Ja, en, uh, ook, en, en nationale figuren. De, de beroemde oligarchen uit de jaren negentig, ja. die zitten er allemaal uh, ja. helemaal in. Ja. Nou als je dit zo vertelt, denk ik toch nog... dat, dat, dat onze mensen hier toch nog wel wat van kunnen leren. Van dit niveau. We hebben nog wel. een laatste beller. Goeienacht. Goeienacht. U spreekt met Memo. Zeg het maar, Memo. Ja, ik wil graag een vraag stellen aan hoe gast... Uh, hoe hij ziet het uh, aankomende bezoek van Poetin naar Nederland. Ik vind zelf uh, vernedering voor uh, Nederlandse staat... dat uh, iemand wordt zo op deze niveau ontvangen als hij weet dat uh, alle journalisten in Rusland die tegen zijn, zijn uh, worden of vermoord of in uh, gevangenis gestopt en die soort praktijken yeah. ik, ik ben van mening dat niemand weet beter uh, West-Europa te vernederen dan uh, want, die wa Poetin. Want Memo, waar kom jij zelf vandaan? Ik kom van de Balkan. Jij komt van de Balkan. Ik, ja, maar ik ben van ben mening dat die man... Uh, mag niet binnen de Europese Unie komen. Jouw mening is duidelijk. Ik ga het aan onze gast vragen. Ja, uh, Arnold, uh, Arnold, 8 april komt. Uh, dankjewel voor je vraag, Memo. Ja. En een goede nacht. Doei. Doei. 8 april uh, brengt um, Vladimir Poetin een bezoek aan ons land. Een eendaags bezoek. Ja, ik ben, ik ben het op zich helemaal met Memo eens dat... Uh, het gevoel wat ik nu krijg na al deze projecten te hebben gedaan... en al deze interviews te hebben gedaan... en wat ik weet over Russel nu en waar die man weet van heeft, dat is... Zoiets gigantisch aan mensenrechten schendingen. Aan moedwillige mensenrechten schendingen ook. Helemaal vanuit zijn regime. Want hij heeft nu ook weer net een nieuwe wet. waar Echt een anti-homo wet erdoor ja, gevoerd. Een -wet he? heel wet, heel die, ja, een anti-homo wet inderdaad. Die door lobby vanuit de orthodoxe kerk en lokale gedeputeerden. Nu nationaal wordt gemaakt waarschijnlijk. Ja. Uh, ook de, de, de, het neerdrukken natuurlijk van uh, de, de burgerlijke opstand uh, vorig jaar. Uh, het totaal onmogelijk maken... Voor mensenrechtenorganisaties of andere NGO's. om in Rusland te werken. Dus bijvoorbeeld een fantastische organisatie als Memoriaal. die mensenrechtenwerk doet. wat zo belangrijk is. die mag geen enkele dollarcent meer ontvangen. uit het buitenland. anders worden ze meteen verboden. Ja, een man die dat allemaal. zeg maar zelf ondertekent, al die wetten. dat is. Diezelfde man. ...wordt in ons land door Koningin Beatrix ontvangen... ...omdat ja. het Nederland-Rusland jaar is... ...een, een cultureel-economische uitwisseling. Waarom jij meedoet trouwens? Waarom <laughs> jij meedoet. Dus ik heb een dubbele pet in deze. Uh, wat er... De, de, de, de, de, de reaalpolitieke verklaring is natuurlijk heel simpel. Rusland is krankzinnig belangrijk voor Europa als, uh, als handelsland... met al het olie- en gas wat daar vandaan komt. Ja. En is zo belangrijk. Trouwens, Nederland is trouwens daar ook zo op aan het inspelen. Nederland zichzelf verkoopt tegen Rusland. Ja, als... Bij de bank heb je de, de uitdrukking too big to fail. Misschien heb je hier de too big ja. to boycott. Of ja, totaal. Ja. ja, Rusland is nog veel te belangrijk. Uh, dat gaat Amerika verliezen de komende tijd omdat zij energie onafhankelijk worden. Maar Europa die blijft aan de leiband van Rusland lopen in deze... En Nederland maakt zich steeds nog veel belangrijker ten opzichte van Rusland, ten opzichte van andere landen. Jouw mening is duidelijk. Het is ingewikkeld en het is een boef maar we weten niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. De laatste vraag: heeft het zin dat wij die Olympische Spelen gaan boycotten? Of moeten wij daar ook weer, zoals Balkanende, toch met witte balletjes en biertjes rond gaan rennen? Ja, ik zou me wel zelf ongemakkelijk voelen om daar aan mee te doen aan die Toch Spelen. Wel, ja. als, je, als je die context kent zoals ik die ken, ik zou me ongemakkelijk voelen. Ja, boycotten, dat blijft een raar middel. Maar het blijft een krankzinnige Olympische Spelen volgend jaar. We hebben twee uur gepraat, Arnold van Brugge. We zijn nog steeds niet uitgepraat. Ik wil je heel erg danken voor je komst. En heel veel succes met, je, uh, met het, uh, de laatste jaar Sochi. Dank je wel. Uh, morgen is hier Sef Wiemers over Indianen. Helco Span ontvangt uh, dan en is Kaartse weer open. Na ons wakker Nederland met nog steeds wakker. Vanavond gepresenteerd door Diederik van Zessen en Anne de Jong...